Wil ik direct in bad Maar pak eerst uit nieuwsgierigheid De krant vast van de mat Geniet het van het warme schaam, Zo lekker net uit bed Lees ik het ochtendblad Op mijn gemak van tot zet Maar ik werd een beetje nijdig Toen ik naar de koppen keek De zoveelste ontsnaffing Uit de baai is deze week Ik moest er nog aan denken Toen ik in mijn Eventjes ging zien of er nog post gekomen was Er lagen een en groetjes uit Rio, Rio Maar de afzender stond er niet bij En ik dacht bij mezelf Wie o wie wat Stuurt er nu zo en kaas oh